7 Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De aandelenbeurzen in China zijn na dagen van verliezen hoger geopend. maar moesten de bescheiden winst daarna weer prijsgeven. De maatregelen van de Chinese Centrale Bank lijken weinig effect te hebben. De beurs in Shanghai opende een half procent hoger. maar zakte daarna weg naar een verlies van bijna 2 procent. Servië en Kosovo hebben een akkoord bereikt over een aantal twistpunten die al decennia tot oneenigheid leiden. Premier Vucic van Servië en zijn Kosovaarse collega Mustafa hebben onder meer afspraken gemaakt over de integratie van de Servische minderheid in Kosovo. Door het akkoord komen Servië en Kosovo een stap dichter bij toetreding tot de Europese Unie. EU-buitenlandcoördinator Mogherini spreekt van een mijlpaal. Mensen die werken willen meer controle over hun pensioen, staat in een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Slechts 13% van de werknemers in loondienst zegt voldoende invloed te hebben op de opbouw van zijn pensioen. Bij zelfstandigen is dat 33%. De ondervraagden willen in meerderheid zelf kunnen kiezen hoe risicovol en in welke bedrijven er wordt belegd. President Perez Molina van Guatemala kan worden aangeklaagd voor corruptie. Hoge Rechtshof heeft een verzoek goedgekeurd van het OM om zijn onschendbaarheid op te heffen. Het parlement moet er nog wel mee instemmen. Bedrijven zouden smeergeld hebben betaald. om geen belasting te hoeven betalen over geïmporteerde goederen. Peres Modina zou de spil van het corruptienetwerk zijn. De Nederlandse diplomaat Koen Davidsen wordt plaatsvervangend hoofd van de VN-missie in Mali. Davidsen werkt onder meer bij de Wereldbank en de VN. en begint eind volgende maand. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken is blij met de benoeming. en denkt dat Davidsen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de missie en de organisatie daarvan. Het weer af en toe zon. En zo'n 22 tot 26 graden wordt het vanmiddag. Dan later wel stevige buien. Met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat 5 kilometer tussen Stroe en Knopend Hoevelaken. Op de A6 Emmeloord richting Muiden. Daar staat bij Lelystad 2 kilometer na een ongeluk. En daar is één reis ook dicht. Op de A7 Hoorn richting Zandam. De dagelijkse file van 4 kilometer tussen Purmerend Noord en de afwit Weide Wormer. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat bij Sevenwegshoek 2 kilometer na een ongeluk. Daar is één reis ook dicht.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 got to pee. Let's do it, do hey, do it, Here hey. we Stay waiting for love, waiting for love Thank the stars, it's Friday I'm burning like a fire gone wild on Saturday Guess I won't be coming to church on Sunday 9 is Zon, Zee, Zandvoort en domme zomerhits. c m Guess what they dance in Colombia?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 sando tú no sabes lo que estoy Esto te lo tengo que decir. cuéntame tu despedida para mí fue dura Cena que te dat feliz tu no me gusta.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 ZFM, maakt zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar het en zet hem op 106.9. 106.9, FM. 24 uur per dag, hete de zomerheids. And I know she'll be the death of me, at will both be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 Piano vero Com'Italia che non si spaventa con la crema da barba la menta con un vestito gelato sul blu e l'amo viola la domenica in tributo Com'Italia col caffè ristretto le calze nuove il primo cassetto.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 Ja, nog Nou, weer